Ja, en met speelhawaii zijn we nee, ja. er weer. Ja. Wat, wat nou watertoren? Wat nou niks watertoren? De, de Bois. De boys are back, ja. Zo is dat. Hele goedemorgen, uh, Charol. Ja. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen deze ja. morgen, ja. ja. Nou, ik heb er helemaal zin in. Ik kom helemaal uit het zuiden gereden, hè. Ja, geen onderguurzaak. Ik heb toch paverdomme 300 kilometer moeten rijden. Maar was je verkeerd gereden, jongen? Ja, ja ik zat ja. in Maastricht. Ik zat oh. in Maastricht. Op, op, het vrij, op het Vrij... Oh, op het Vrijdhof. Scheidhof, dat is de van André uh, rrr, Je woont, of niet? Vlak bij het Scheidhof ook. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nou ja, goed. Nou fijn dat je er bent in ieder geval. Ja, altijd, uh... ja. ik was toch in de buurt, dus kom even langs. Ja, ik dacht je hebt dan niets te doen. Zo is dat. Dus uh, ja. Nou, ja en we hebben hier morgen hebben we weer koren dag, hè? Koren dag. Koren, ja, ja. ja dan uh... dus gaan we oogsten, hè? Worden het eindelijk van het kaf gescheiden, of zeg je van? Uh... Ja. We hebben het er straks misschien wel over met Gerry, want we gaan Gerry ook nog even bellen, toch? Dus voor goede morgens antwoord. Ja. Ja, die weet er ook alles van. Natuurlijk. Nou, Willem, goedemorgen, Zandvoort. Oh, goedemorgen, Zandvoort? Ja, kan wel... ja, we, ja, ja, ja, ja, ja. We zijn er helemaal klaar voor. Ja, en, we, maken een, uh, we maken er weer een feest van. Wat, wat kunnen we eigenlijk allemaal verwachten? Want ik verwacht dan wel de ja, nodige gasten eigenlijk. En, ja, ik hoop dat uh, natuurlijk Harm en zijn moeder wil langskomen. Ja. Uh, de professor, want daar hebben we een speciale uh, vraag hebben we daarvoor. Voor, wat, de, voor. Ja, van de professor, want uh, wij willen wel eens weten waarom Astrid neig. Ja. ja, wel hè? Wie? Astrid neig. Uh... Astrid ja, de, de, de, de voormalige echtgenoot van Lennelijk Nijg. Oh, die Astrid. Was, ja, en die. Ja, dat, is toch, dat is toch die, is die mevrouw die echt een raam zat, of niet? Ja, ja, ja, die deed wat ze deed. Zij. Maar en, ja. en waarom ze nou deed wat ze deed. Ja. Dat willen we wel eens, daar willen we wel eens nader uitleg, wetenschappelijk uitleg over Ik ja. hoop dat er een antwoord op komt. Ik hoop Want denk, ja. Denken is weten. Denken is weten en, en een Heb je bezoek aan de prostitutie. Ja. ...heeft u misschien ooit wel gespeten. Het rijmt ja, ook weer, hè? Het rijmt wel. Jij weet wel weer bruggetjes te slaan. Ja, ja, ja, ja. Maar jij hebt een bruggetje naar muziek, hoop ik. Ik heb uh, natuurlijk ik heb altijd een bruggetje naar muziek. Dat, dat gaat helemaal goed komen. Uh, ik, uh, het enige wat ik kan zeggen is gewoon... ...ik start het gewoon in. En sorry, af en toe van die hik, hè? <laughs> Toen was ze stil in één keer. Oh nee, toch niet. The... Graag gedaan hoor. Very very the... the... the... very... Ik heb geen idee waarom die ons bedankt eigenlijk. Ja, dat heb je wel meer. Dat mensen, dat, dan lopen ze langs en ze zeggen, bedankt hè. Dan zeg ik, Wa -wa -wa -wa waarvoor eigenlijk? Ja, waarvoor eigenlijk? Nou, ja, dat, dat weet je ook af en toe, weet je dat gewoon ook niet. Waarvoor ze dan bedanken. Ze kunnen ook bedanken namelijk voor de kerk bijvoorbeeld. Ze kunnen bedanken voor euh, lidmaatschap van de buurtvereniging. Ze kunnen bedanken voor de, de, de bank waarbij ze zitten, dan gaan ze naar een andere bank. Yeah. Dus bedanken, dat kan ook zijn dat je, die zijn maken, dat je daarvoor bedankt. geef je? Ja, ja, je zou dus ook bijvoorbeeld kunnen zeggen van... Um, bedankt. Mag, ja, bedankt of, of mag deze beker aan mij voorbij gaan. Kan ook. Maar er veel meer woorden, hoort, dan zeg ik gewoon... Nou, bedankt lieve ouders, bedankt voor het leven. Dat was dat Pierre uh, nee. met, met die 22 zonen van hem. Bedankt lieve ouders. Ja. Met die smurvenkerel is dat geloof ik ook. Ja, hij deed iets met smurven. Dan kunnen jullie door een waterkraan en zo? Ja, toch? ja dat kan toch helemaal niet. Nee. Kan het, nou ja, je kent wel door een waterkraan. Ja. In je fantasie. Kijk, dan moet je straks maar eens aan die professor vragen. Want ja. als jij dus denkt van, ik kan door de waterkraan. Ja. En je droomt het ook. Ja. Dan, dan glij je gewoon naar beneden in de grootste hoor. Echt waar? Echt waar? Dat kan zomaar gebeuren. Ja. Nou, ik, uh, nee. ik, ik, probeer het, uh, ik probeer het te visual, te visual, te van, Ik probeer het even de binnenkant van mijn ogen te bekijken. Is goed. Ik zet meer een stukje muziek op, want het wordt weer uh, helemaal... Uh, ja. <tie> mijn Spotify houdt er mee op. Oh jee. Jullie kennen het natuurlijk allemaal van de Beatles. De Beatles, ja, ja, ja. ja, de ja, ja. Beatles, Beatles, hè? Ja. ja, ik kwam laatst nog een filmpje tegen op, op Facebook van uh, een, een band die, die, die coverde de Beatles. Ja. En ik zag uh, een man die heeft zich verstopt achter twee uh, Synthesizers. Ja. En ik denk, verrek, maar dat is Rujans. Ja, maar die heeft wel iets met de Beatles, geloof ik. Hè? Die, ja, volgens mij... Volgens mij uh... ja, het draait ze af en toe wel eens. De ja. Beatles, ja, ja de ik, Beatles. ik heb er niet zoveel mee. Okay. Dat, uh, nee, hey, maar nee, dit nee. nummer, ja, nee. ik, ik ga niet verklappen wie dit zijn. Want jij hebt, uh, in de Challenge heb je daar geloof ik een... een, een... Ja, maar daar mag ik nog niks over zeggen. Nee, precies. Nee. Hé, hey, maar luister, want ja. uh, uh, de Marmalade bijvoorbeeld... Ja. Dat, die hebben een soortgelijk uh, liedje opgenomen. Ja, dat klopt. Uh, en daar is het een beetje, lijkt het een beetje van gepikt eigenlijk. Ehm... Uh... Ja, maar dat is toch allemaal zo'n beetje in het wereldje, dat, dat is toch... Uh, er, er komt een nummer uit en uh, in één keer een heleboel bands die spelen dat gewoon. En die, die lopen er een beetje mee weg, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, nou, nogmaals, ik zeg niks over dit... Uh, nee, de, uh, nee, nee, nee, doe dat maar niet. Nee, dat dat ga ik niet doen, maar in ieder geval, uh, het is wel een, uh, een vrolijke plaat. Het is een bijzonder vrolijke plaat. Ik, en... uh, ja, ik, uh, ja mijn, mijn broer, ik weet of mijn broer... Ja. Uh, ik lijkt echt helemaal Finkers wel, mijn broer... ja. <laughs> Die, die, die jongen die kon er niks aan doen. Maar die jongen die had een, een spraakgebrek. hebben nog steeds schaam, zo, een enorm spraakgebrek. En, en hij stotterde behoorlijk. Daar kon hij dus niks aan doen, nogmaals. En ze uh, zeggen wel eens: mensen die stotteren. die kunnen heel goed zingen. Want dan is de stotteren namelijk weg. Ja, ja. Hij, hij niet. Oh. Hij zong net zoals dat hij praten, zeg maar. Oh. Dus als dan dit nummer kwam. en wij zongen dat mee. Ja. dan werd hij de boos. <laughs> goed. Een beetje nou. afgunstig, maar hij kon, hij kon ons niet bijbenen. En uh, ja. <laughs> Dat is een herinnering uit de kindertijd natuurlijk. Oké, okay, ik ben ja. heel benieuwd. Wat gaat er komen? Wat er nu gaat komen? Nee, nee, nee. nee. Het gaat over dat nummer Oplaad Die oplaad daar. Omdat Obla Die Hij kon dat niet zingen. Oh. Uh, daar werd hij dan een beetje... Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ja. En dan was het op, nummer al afgelopen. Ja, als hij op <futasıffels> ja. Obla Die zat... dat was het nummer al weg. Ja. ja. Dus. Maar ja, nou goed, goed ja, heb, heb je nog contact met hem of zeg je maar nou? Nou, ik bel hem wel eens maar ik krijg geen verzoendelijke woorden over die jongen, dus, uh, nee, nee. nee, nee, Maar verder hou ik wel van hem hoor, het is wel mijn broer natuurlijk. Ja, ja. ja ik, daar zeg ik ook verder niks over. Nee, doe dat maar niet, want... Uh, wie, ben, wie ben ik? Wie ben nou ik? ja, Charles, Charles Doijff. Is dat zo? Doe is top, meneer. Dan ben je mooi klaar mee, hoor. Nou, nou, nou, nou, nou. Ik zet nog een stukje muziek op en dan gaan wij proberen of wij... Uh, Gerrie kunnen bellen. ...met gepaste eerbied en zuiverheid. Zo is dat. Ja. Ja. Oh. Right, Tried to shift it, couldn't even lift it We was getting nowhere And so we had a cup of tea And right, said Fred, give a shout for Charlie Up comes Charlie from the floor below After straining, even and complaining, we was getting nowhere. And so we had a cup of tea. And Charlie had a think and he thought we ought to take off all the handles. And the things what held the candles. But it did no good well. I never thought it would all right, said Fred. Have to take the feet off to get them feet off. Wouldn't take a mo. <coughs> took its feet off, even took the seat off. Should have got us somewhere, but no. So Fred said, let's have another cup of tea, and we said, right oh. All right, said Fred, have to take the door off, need more space to shift the so-and-so. <coughs> had bad twinches, taking off the inches, and it got us nowhere, and so we had a cup of tea. And right, said Fred, have to take the wall down, that there wall is gonna have to go. Ja, so yeah, right, said Fred. Ja, yeah. dat zei hij. Dat leek wel Engels, hè? Wat zeg je? Dat leek wel Engels. Ja, koolmijn Engels is dit. Uh, dit, is, dit komt uit uh, Leeds. Oh, Leeds, kennen we Leeds. En zitten ze dus daar uh, nog op hete kolen dan? Uh, alleen in de zomermaanden. De zomermaanden. Ja, ja, ja, ja, ja. In de winter zouden ze het ook graag doen, want dan hebben ze het echt nodig. Maar ja, dat... zeg, Willem, ja. De telefoon ging net. Echt ja, waar? Ja, echt waar? Ik ben zo benieuwd wie er. Zijn de het is, laatste het, gaan het, gaan hangen, is een ik... vreemdeling zeker die verdwaald is. Zeker. Ik denk het. We gaan denk... gauw eens vragen naar haar naam. Hallo? Goedemorgen, het is Gerry Rutte. Het is Gerry Rutte, beste is... luisteraars. De echte Gerry? Helemaal. Oh, wat, wat, wat, heerlijk, wat heerlijk. Hoe jou jou zeggen... staat er ook een onechte Gerry Rutte dan? Ja, weet ik veel. Ik vraag het Hoop maar. Het niet. Nee, ja. precies. En is genoeg, hoor. Echt. Goedemorgen, oh, ja, Gerry ja. Goedemorgen. En goedemorgen antwoord natuurlijk, hè? Goedemorgen antwoord ja. Dat is morgen natuurlijk. Ja. Morgen is het goedemorgen, ja. Ja. Gerry wat gaat er allemaal gebeuren dit weekend? Uh... Nou ja, uh, je zei het net al, uh, Charles. Er is morgen natuurlijk... Uh, besteden we ook aandacht aan de Korendag, hè? Ja. Uh, nou, dat is een heel spektakel, uh, is dat altijd elk jaar... En het thema is dit jaar uh, disco. disco. Disco? Disco. Disco, ja. Oh, Kom Madonna ook? Wie? Madonna? Komen heel, er komen wel, wel twintig koren komen er uit ja. heel Nederland. Ja, dat is een heel veld. Uh, ja. ja, vanuit uh, zeg maar, uh, Heemskerk tot en met Alkmaar, tot en met Hillegrom, ja. tot en met Etteleur. Daar komen ze ook nog vandaan. Ja. Weet jij of onze, of onze collega Ruud Jansen er ook bij zit met zijn koor? Ik heb hem niet uh, zien staan. Uh, Oké, okay. de... nou het kan ook gewoon uh, dat hij gewoon zit, hè? <laughs> nou, maar zijn vrouw, uh, Angela, die zit er in zo'n metalcore, of niet? Ja, die, die, uh, ja maar uh... dat zie ik niet staan hier. Uh, Geen metalcore? Nee, maar die draait, nee, die draait uitsluitend bij Tata Steel, hè? uit oh, nee. Beverwijk, hè? Beverwijk Close to You. Ja, dat zijn Beverwijk. ze. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. Dicht bij jou, Gerry. Dicht ja, bij jou. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, een leuk programma van half elf tot en met half tien s'avonds. In de Protestantse kerk, ja, ja. In, in, in Zandvoort. En iedereen kan gewoon binnenlopen. Het is gratis. En ja. je kan genieten van, van alle koren. En als het nou verschrikkelijk mooi weer wordt, gaan ze dan naar buiten? Weet je niet. Nee, dat kan niet. niet. Oh? Dat gaat niet lukken, denk ik. Nee, je moet echt... Maar binnen is het uh, heel cool uh, ja. altijd, hè, in de kerk. We ja. hebben allemaal koele koren. Koele koren in de kerk. Koele <lacht> <lacht> koren in de kerk, ja. <lacht> ja, in de kerk. We hebben nou, ja. Ja. ja, maar we hebben toch een leuk programma, want we hebben nog een koor uh, wat in de krocht speelt uh, volgende week. En dat is het uh, Cubaans koor Cora Con... Con Even opnieuw. Nou, dat is <racht> <racht> <racht> Ik heb het toevallig net over mijn broer gehad. <racht> ja, ja, ja. ja dat <racht> maar ja. dat is een Cubanescor Cor geeft een concert in de, in, de, in de Krocht, in Theater de Krocht. Okay. En uh, we hebben ook nog in de Krocht dit weekend, en dat is van de toneelgroep Vondel uit Haarlem, moord in de coulissen. O ja. Dat ken ik, want dat heb ik... is ook heel bekend, hè? Daar, daar, nou, ik heb daar van de week een uh, mooi artikel over mogen schrijven, Gerry. Oh, echt wel? Ja, op, op, op Want ja, wat, Behalve in Zandvoort, op, in ja, Heemstede, heemstede ook. in de Luifel, hè? Ik zag het in de Luifel, ja, ja klopt, 13 oktober. Ja, mag ik door voor de 1000 euro nu? Je mag door, je mag door. <laughs> ja, moord nou, en in de collis, we... het klinkt wel eng, trouwens, hè? Ja, dat is heel eng. Dat is echt een uh, ja, daar, daar ja, wordt wel gemoord gepleegd hè. O, dus, uh, En komen, komen er acteurs morgen bij jou in het programma? Nee, dan uh, er komt uh, de, de regisseur van het, uh, van het, eh, een Groep komt, uh, kom ja. over. vertellen. Want. Want Fred Rozenhart die heeft het altijd zo vreselijk druk... en die is weer met iets anders bezig uh, in uh, Haarlem. Maar uh, zij komt over vertellen, het koor komt, uh, de korendag komt... en ook wat heel belangrijk is, er komt morgen... het bestuur van ZFN komt in de uitzending. Want die Wie? gaat ons vertellen, het bestuur van onze radio. Uh, oh. Ja. Ik klink even verbazen. Oh. Ja. Oh ja. Zij oh ja. gaat vertellen oh, ja, over het, mm -hmm. het programma van ZFM. Uh, ja. Uh, het seizoen 2018-2019 in beeld en geluid. Ja, maar nou eens voor de, voor, de, voor de beeldvorming, voor, de, voor ja, de luisteraars eigenlijk. Het bestuur van ZIWM, wie zit daarin? Dan komt, uh, het, zijn, het is een delegatie van het bestuur. Het is Maaike Koper en uh, Maureen Bal. Ja, ja. Dan, ja oh, het zijn niet ja. de mensen natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Want nee. die, ene, die ene heeft volgens mij ampliëteit met de gemeente, toch? Ja, ja, ja, ja. Ja, zijdelings. Ja. Zijdelings, ja. Met een ja. andere pet. Komt maar, maar <laughs> uh, want uh, ik heb ook begrepen, uh, Gerry, dat, dat uh, ze gaan werken aan een verbeterde uh, televisieprogrammatie, uh, uh, ja. Dat is de bedoeling. Ja, ja. want, want uh, dat loopt niet helemaal meer goed, technisch? Of, of, ik weet het niet, Charles. Oh. Ik, ik, ik, ik laat mij morgen ook uh, uitleggen wat er gaat gebeuren. Ja, ja. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar het is wel belangrijk dat het, uh, dat, dat verteld uh, gaat worden. Yes. Maar is het, dan, is het dan de bedoeling dat, het dus, uh, dat CFM zich ook gaat, gaat uh, profileren op de tv dan? Dat gebeurt toch al met de kabelkul. Ja, maar goed. Het is wel de bedoeling om dat wel te gaan doen. Uh, ja. Maar, zal, maar, wat, maar wat denk je? Hè? Want nou, je luistert iedere week wel naar de boys, tenminste als de jongens zijn. Ja, ja. Zouden wij, uh, zouden wij uh, kunnen fungeren als een presentator, denk je? Of zeg je van, mooi? Als presentator. Maar ik denk dat je dit programma gewoon uh, op de radio moet houden. Ja. Yeah. Yeah. Denk ik. Ja, maar het is ook nu ook op televisie hoor. Het is, het is gewoon op de kabelkant. Want het geluid van CFM ja. hangt, hangt er gewoon achter natuurlijk. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Dus we komen er toch niet omheen dat we, dat we op de buis komen... ook al zie je ons niet Daar doen. heb ik wel een klacht over gehad, trouwens. Uh, ja. Dat, ja. Nou, er was iemand... Ja, kijk, er stond dus een heel verhaal op de kabelkrant... en uh, mevrouw Jans was dat, uit het Duitse Duinzichterbejaardigcentrum. Ja, en ja? Dat was, dat was, dat, omdat ik dus geen kabeltrui aan had? Precies, ja. Ja, zag zij er geen knoop meer in. Ja, nee, maar zij was dus dat stukje... een stuk aan het lezen over, uh, over uh, een, ja, een artikel in, uh, in, ja, op de kabelkrant... En, ze was bijna onderaan en toen maakte jij weer een grapje. Hè, want jij schijnt altijd grapjes te maken, meneer Doijf. Ook oh, ook dacht je het over Gerry had. En, uh, nee, ja, Gerry is een grapje op twee beentjes. Dat, uh, <lacht> dat is positief bedoeld. <lacht> um, en die mevrouw die zegt dus van, ja, maar dan ben ik onderaan... en dan ben ik bijna bij de laatste regel en dan maak ik Charles Duyf een grapje... en dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Oh. Ja. ja, maar het houdt wel je, je, je, je vermogen om goed te lezen houdt het bij, hè? Je weet het toch, mensen lezen veel te weinig, Mensen lezen inderdaad veel te weinig. Ja. Er zitten maar naar die mobieltjes te turen en zo, moet je ook wel lezen. Maar goed, of plaatjes kijken, is het vaak, hè? Ja. Selfies ja. bekijken en zo, Eerst selfie maken en dan selfie bekijken. Ja, ja maar ben je dan een beetje... Uh, ja, ik weet het niet... Het is wel een onderwerp, daar gaan wij het nog eens een keertje over hebben... over het selfie gebeuren. Is heel interessant. Ja, ja. interessant Gerry, ja. wat, wat komt er nog meer in jouw uitzending morgen? Nou ja, wat ook nog leuk is, of leuk... Uh, ja, is leuk. Uh, Era, Erik Weijers van het circuit komt ook weer even langs... om te vertellen over de finale races... maar ook uh, misschien een tipje van de sluier over Formule 1 uh, terug in Zandvoort. Ja, echt waar? Gaat dat gebeuren? Ja. Oh. Nou ja... Je hoort er steeds, uh, komen er toch mensen uit het buitenland komen naar het circuit kijken. En, uh... Ja, maar goed, we hoorden, vanmorgen op we hoorden vanmorgen op de televisie Unilever zou ook hier naartoe komen. Dat gaat ook ja. niet meer door, hè? Nee, maar komt dan dat komt omdat ze geen raceauto hebben. Oh, dus, ja, dus, ja. Dus, dat is ja. Dus, maar, maar, het is dat, is ja, maar het positieve is. Dat is spannend. Ja, maar het positief is natuurlijk, Gerry, dat Rutte nou niet meer uh, door kan zemelen over die dividendbelasting. Hij moet nou gewoon, uh, om, ja. uh, hij moet gewoon afschaffen, toch? Ja, ja, ja. Dat het, het afschaffen daarvan. Het afschaffen. Ja. Moeten ze ja. moeten hem ook af. Ja, nee, maar goed. Maar uh, ja, dat is, dat is inderdaad zo. Maar Gerry, ik heb eigenlijk ook nog wel een vraag. Misschien weet jij daar ook wel iets van. De ijsbaan. Ja, die gaat door, hè? Die gaat door. Gewoon nog op de bestaande ja. locatie? Ja, we staan Er wordt, het wordt aangepast. Ja. De, de, de rotonde wordt aangepast. Dus de bussen die moeten wel omrijden. Ach. Oh. In een, een maand. Maar de passagiers ja. krijgen schaatsen uit. Terwijl die mogen omschaatsen. Dat heb ik begrepen. En dus ze, je stappen, ze alles... uit, stappen ze uit. Ja, precies. Schaatsjes om. En Hema, dan is een Hema toe. Rookwast. <laughs> nee, ja. dus dat is wel heel erg leuk dat dat doorgaat. Dat dus ja. is wel heel fijn. Ja. Nou, dat vindt Leo Miesenbeek ook wel heel leuk. Denk. Ja, die is als ijsmeester, ja. is dat het? Hij ja. is ijsmeester, ja. is hij? En ik vind het altijd, Gerry, ik vind het altijd zo'n gezellige maand, die decembermaand. En hier, ja, is dat, toch ook? Ja. ja, dat sfeertje hier in Zandvoort met die ijsbanen zo. Ja, En ja, uh, uh, warme chocolademelk en, en nou ja... Uh, ja, uh, uh, uh, Ja, zo'n kraam erbij met, uh, met oliebollen. Anticiperend ja, op ja. de jaarwisseling, Nou, dat is allemaal hartstikke ja. leuk. Nou, dat moet, het je, moet je dus niet zeggen, want het begint bij mij alweer te kriebelen. En dan zit ik al om me heen te kijken. denk, nou eens kijken, wat zullen we er nu weer eens van maken hier in de studio? Ja, oh ja Willem wil is oh. natuurlijk onze huisdecorateur. Nou, ik niet alleen hoor. Ik wil, uh, ik wil er toch ja. een, eventjes, eventjes uh, iemand bij benoemen. Die wil niet bij naam genoemd worden, want dat vindt Gerry Rutte niet leuk. En uh, ja, maar die, die heeft ideeën soms dat ik denk van. Mijn ja, God, ja, ja. Maar wat die band? Ja, vroeger heeft ze altijd op de kerstafdeling gewerkt ja. bij V&D. Hangt zij de ballen erin? Ja. ja. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Die zou het kunnen vragen. Gerry? Gerry. ballenmeisje. Het, het, het, het, het ballenmeisje. Jij het ballenmeisje. Ja, dan mag ik wel uitkijken. Ik zei vertellen, we waren afgelopen jaar we waren bezig hier met kerstversieringen en zo. En alleen de boom moest dus nog, hè, de ballen moesten erin. En ik ging ja. een bal in de boom en toen hoorde ik Gerry achter mij zeggen: 50 love. <lacht> Echt? Ik was zo blij dat het klaar was. Ja. Nou ja. <lacht> allemaal weer. Ja, nou, ja. Moet een beetje. Maar het wordt mooi, het wordt mooi in ieder geval. Ja. Nou, ja. dus morgen het bestuur van Zandvoort, uh, van Radio Zandvoort, nog bij jullie te gast. Uh, en, en, ja. En, en, Komt er, nog een, komt er nog een politieke vertegenwoordiger? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh. even niet. Uh, volgende week weer. Oh, oké. Okay. Nou, ja, soms lukt dat niet altijd. Nee, nou ja, er is een beetje gedoe, hè. Met, met, uh, ja, ja. met name in Haarlem dan met meneer Wienjen, hè, die wordt. Uh, ja, dat is vreselijk. Ja. ja, die wordt bewaakt en zo. En, uh, ja, nou. Ja. nou goed, uh, misschien horen we daar volgende week dan uh, meer over. Ja, gelijk, volgende hè? week, uh, ja. Volgende week is er weer. Wij vinden het, Willem en ik vinden het zo ontzettend lief dat jij ons uh, elke week weer te woord staat. Wij willen jou een plaatje aanbieden. Het uh, uh, uh, ja, mag geen album van, van David Gates zijn, want die hebben we al dertig keer voor je getekend. Ja, daar word <lacht> ja. ik knettergek van. Ik zal je vertellen, en woensdag, afgelopen woensdag bijvoorbeeld, ik, stel, ik was op mijn werk en ik stem af op CIVEM's antwoord. Ja. Ik hoor alleen maar Gerrit Rutte voorbij komen. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, nou ja. Waar? Ja. Ja. ja, dat is net de minuut dat hij afstemt op plezier van zijn antwoord. Hè? Ja, dat zou wel kunnen. Voor de, ja. rest, voor de rest had hij geen tijd natuurlijk, want hij was met zijn vak bezig. Met zijn wat? Jij ja, was met je vak bezig. Ik was met mijn vak bezig. Ja, want, maar Gerry want... Uh, uh, de... ja, ik heb een, ik heb, mag ik een nummer vragen? Ja. Helaas, op, ik... op, op, sorry. Oh, ik... <laughs> nou ja. Welk, welk, ja. Nummer, uh, welk nummer had je graag... Uh, uh, yeah gedraaid draait willen hebben. gedraaid draait willen hebben, ja. Gesumed. Nou, heel graag. Ik heb hem al op de challenge gezet vanochtend van de Hollies. He is my brother. Ah, he ain't heavy. Hij is niet zo zwaar. He ain't heavy my brother, ja. Ja. ja. Zo. We nou, hadden een uh, schot in de roos, want uh, dat, dat, soort... Ja, dat, ja? Muziek, dat soort muziek hou ik ook van. Dus uh, we, gaan, uh, we gaan gewoon proberen om dat voor jou mogelijk te maken. Ga ja. lekker in je stoel ja. zitten nu. Ik weet niet, zit je in je stoel? Of, uh, ja, dat? ik zit in mijn stoel. Oké. Okay. Leun een beetje achterover. Ja? Neem een slok water. Ja. Eh, of melk, mag ook. Thee, thee. Thee, kan thee. ook. Koffie. En dan uh, gaat Willem nu ja. proberen over jou om. Uh, uh, die buur. We hebben het vanochtend ook nog over zijn buur gehad, heb je ja. dat gehoord? Ja, ja. Die stort zo, hè, die buur. Ja. Die slot, uh, Willem, ben je daar klaar nou voor? Dat hey, wil ik dan wel even. Eventjes, uh, eventjes, ja, nee, dat vertel ik helemaal niks over. Ik, uh, ik ga eens even wat proberen. dankjewel hè. En goedemorgen. Jij bedankt, hè. Hoi, hoi, no. The Hollies. He ain't heavy. Nee, hij is ook nog helemaal niet zo zwaar, toch? Hij stort het wel, maar hij is niet zo zwaar. Toch? Nee, is ja, 85 kilo of zo. En, uh, maar maar goed, als hij uh, stort het, dan is hij tussendoor wel even, dat je, even door je knieën zakt natuurlijk. Ja, dat je, dat je zegt van dat je zegt van uh, dat, vind ik, um, heel, um, dat vind ik heel, um, ja, dat vind ik heel erg, ja. <laughs> het valt zwaar. Zeg het maar. Valt, het <laughs> valt enorm zwaar. Ja. ja. Nou. Ik, uh, ik, uh, ik vraag me trouwens één ding af uh, waar uh, ja, Harm is met zijn uh, boerenfamilie, zeg maar. Nou, volgens mij is, lopen ze op de gang nu, hierzo. Nou, ik weet het niet, want ja. er staan... Hallo, hallo. Hé, hey, daar Goe zijn ze hoor. goedemorgen. goeiemorgen. Kon je Ach, er niet dat... doorkomen, Ach, jongen? jongens, geen uit. Wat, wat een gezeur beneden, dat moet je horen. Wat is dat dan? Nou, dus, ik vind het wel gezellig, altijd de kersttijd, maar ze zijn veel te vroeg. De Salvation Army staat voor de deur. De wat? De Salvation Army. Wat is de, dat? Het de leger des geils. Dat meen je niet. Jawel, die zijn aan het oefenen, We staan hier voor de deur van de studio. We konden er helemaal niet door, ze wilden ook niet opzij lopen. Nou ja, zeg. Ze gewoon, nou ja, ze dwongen ons eigenlijk om wat repertoire te beluisteren. Nou, weet je, ik zal... Er zit er een hier naar binnen dus hij. Ik zal even het raam open doen, dan kunnen we even een stukje meegenieten. Ja, dat is goed, doe dat maar. Meezingen mag altijd, natuurlijk, hè? Meezingen mag altijd. Single bell, shingle bell, shingle hall the way. Over van de district rijdt in de wonders open slee. bell, shingle bell, Single hall the way. Over de district rijdt in de wonders open Leuk, hè? Nou, dat erg leuk. Ja, we gooien er gelijk maar weer een ander nummer achteraan. Uh, zet, uh, ik pak, pak even koffie voor jullie, dan kun je eventjes... Uh... Oh, dat is mijn lievelingsnummer, 2, Love is van Peter en Gordon. Daar komt-ie hoor. Ja. Mama van haar ook koffie? Ja, heerlijk. Sometimes Toen dan toen raak je in met die tijd kwijt. Hè? Ja. Oh, je had de microfoon nog aanslaan. <lacht> ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan doet mijn tolk namelijk voor mij het woord. Ja. Als hij als het idee hebt dat ik niet goed kan antwoorden. Ja. En dat ik niet snel de, de vraag begrijp. Ja. dan grijpt hij in en dan zegt hij. antwoord hij gewoon voor mij. Zo werkt dat. Ja, dat is het. Dat is het. Ja. Ah, Willem, ga gaan we even door met het lekkere plaatje van True Love Ways. Kom op nou. Throughout out the day. Van de Seekers. Ja, ja. dat is uh, een apart repertoire heb jij toch altijd bij, Willem? Oh, dankjewel. Ja, Ik vind dat de luisteraars ook, hè. Die zeggen, ik krijg hier allemaal reacties, jongen. Ja. Heb die Willem toch een apart repertoire? Ja. ja, Willem, je hebt een heel leuk repertoire. En vooral dat je Peter en Gordon voor me draaiden. Ja, Dat is wat, helemaal niet wat Gordon. Wat, die heb die jij daarmee? wat heb jij ermee? Wat heb jij ermee? Nou, moet ik eerlijk zijn. Ja? Mijn eerste liefde... We hadden samen hadden we dat plaatje uitgekozen om voor ons samen als we dan in team waren, dan draaiden we dat. Ja en. The uh, true love ways. En hoe, hoe heet Hoe heet hij? Uh, Throughout the day, yeah. our true love ways. Uh, dat was was dat niet die tijd met Johnny Fluweel? Ja ja. Ja ja ja, ja. ja. ja ja ja ja ja ja. Nee, maar vind ik het Dat is een van de voorbeelden van de muziek die je altijd meeneemt. Ik geniet met mama, want mama ook, hè, mam. Nou, ik, ik vind dat Willem ook altijd bijzondere muziek voor ons uitkiest. Dus Willem, dat doe je heel goed. En je werkt ook wel een beetje op mijn sentimenten dan hoor. Op je wat? Op, je, op mijn sentimenten. Ja, ja. Dat nou. heeft met Pieter mensen te maken. Dat was een, oorlog, een oorlogscrimineel. Ja, en daar ja, heb ik ja. ook niks mee te maken. Hebben. Nee. Maar ik heb wel sentimenten. heeft ook niks met centen te maken. Nee. Want dat is helemaal niet kapitaalgevoelig. Als je sentimenten hebt. Ja. Je kan wel fout sentimenten hebben. Omdat je schuld hebt hoor. Dat kan ook wel. Ja, dat je stress ja. krijgt. Ja. Dat zijn de verkeerde sentimenten. Ja. Ja. Maar goed, de professor die weet misschien meer over sentimenten. Want die komt straks pas ik, zeggen. Ik, uh, ik, uh, ik hoop dat hij er straks zit. Want uh, ja. wij zijn toch wel met... Een, een brandende vraag van... En, nou, uh, de, de doel van het leven. En, uh, en waarom brand... doe je dingen zoals je je doet? Ja, zeg maar, even dat, de brand, uh, moet ik even de brandweer bellen? De wie? Heb je een brandende vraag? Een brandende vraag? Nee, nee, nee ik, brand, ik brand mijn vingers zijn nog niet aan. En, okay. en de hey, blaren op mijn billen zal ik er niet van krijgen. Zeg maar maar Charles, ken je Charles ook? Wie? Ja, wat is er nou? Uh, Charles uh, D, bedoel je? Uh, CD? Hè? Dit, want iedereen ooit? denkt dat CD staat voor compact disc, maar dat is moet, natuurlijk moet niet zo. Nou, hou maar weer op, hou maar weer op. Sorry. Nee, maar ik sta te branden, Willem. Echt Want je had het over een brandende vraag. Maar het zonnetje brandt. Ik sta te branden om het weer te vertellen aan de luisteraars. Het weer? Het weer. Okay, ja, uh, Alweer, ja. Alweer. alweer. Nou, Al dan moet je... Ja, Kijk, beste luisteraars, hij zet mij iedere keer voor het blok. En dat vind ik niet erg. Blok, hè? Kijk je een plaatje van Blok nu? Dat is toch zuster Klimia? Ja, ja, ja, ja. Yes, ik zet jou voor het blok. Dus ja. ik denk, nou, dit komt het, die blok. Maar goed, nee, die, kan ja, op, nee. die kan je wel Die op... kunnen we eens een keertje opzoeken weer. Ja, ja, ja. Onder het weer. Wie? Onder het weer. Onder het weer. Als ik het weer vertel. Of ben je er nog niet klaar voor? Zeg je van nou, ik, uh, ik wil hier, eerst nog een plaatje, mag ook hoor. Tegenwoordig lijken presentaties. Dat ze er nou krijgen. Om aandacht. Er komt zo iemand gewoon de eventjes... Een spoor van Studio 12 komt er even doorheen. Hallo jongens, let er even op. Ah, goed. Wij gaan, dus, uh, wij gaan dus naar het weer toe, zeg maar. Ja, mensen, het is weer uh, genieten van de nazomer. Want uh, morgen wordt het lokaal zelfs zomers warm. En daarna komt er weer een tijdelijk dipje. Nou, dan koopt u gewoon een sausje erbij, dan heb u een dipsausje... en dan, dan komt u daar ook wel doorheen. Vandaag is het in de zon overgroten dag. Alleen in het uiterste noorden komen enkele wolkenvelden voor. De temperatuur die loopt naar 17 graden op de vallen. Tot 21 graden in het midden van het land. En een graad of 23 maar liefst in Limburg. De zuidenwind is zwak tot matig. Vanavond en vannacht is het vrij helder weer. En daardoor koelt het flink af. Dat heb je bij helder weer. Dan kan je zo aan de, aan de bodem al fors krijgen. Maar goed, op uh, uh, nou, sta hoogte is dat zo'n graad of acht. En in het noordoosten ongeveer twaalf graden. Nee, sorry, acht graden in het noordoosten... tot twaalf graden in Zeeland, zo moet ik het zeggen. Ja. Met weinig wind ontstaan er vooral in de noordelijke helft van het land... enkele mistbanken. Morgen dan begint uh, met veel ruimte voor de zon. Dat is ook heel lekker. En alleen in het noordwesten zijn er enkele wolkjes aanwezig... Gedurende de middag neemt vooral in het westen de bewolking voorzichtig toe. Het wordt warm, met uh, maxima tussen een uh, graad of 18 in het noordwesten. En lokaal maar liefst 25 graden. U hoort het goed, 25 graden in het zuidoosten. Zomers warm dus. En wanneer is dat? Dat is morgen. Mee! Ja, ja, ja. Daarnaast staat er een, uh, een briesje. Er staat nauwelijks wind. Ja. Yeah. Pas in de avond begint het in het westen te regenen. Ja. Het ja. wordt wat natter dan, hè? dan trek je dus je regenjas aan en ook de wind gaat een beetje aantrekken. Dus dan praat, ja. in België spreken ze dan al snel over een stijve bries. Een stijve bries, allee, ja. alleen man. Alleen de dagen daarna, mensen, dan gaat de na zomer, allee, die gaat gewoon door. Hè. Alleen op zondag komt er een, een dip voor de temperatuur en met name de zondagnacht. Ja. ja, dan trekt er een storing over ja. uh, Een echte storing. Ja. Ja. Met soms ja. wat regen en ook heel veel wind. Ja. ja. Overdag, luisteraars, dan trekt de bevolking naar het zuidoosten weg. En het wordt spoedig droog. Met een middeltemperatuur van slechts 15 graden is het wel een stuk frisser. Maar vanaf hoe laat kunnen we dat verwachten trouwens? Nou, de middeltemperatuur. Nou, een uur vijf. uur vijf. Ja, Begin volgende, begin volgende week is het droog weer met flink wat zon. Ja. Ik lach erom, want uh, ja, als de zon schijnt begin ik te lachen. spontaan ja. hoor. Mm -hmm. ja. De temperatuur loopt gedurende de week opnieuw op naar zo'n uh, 20, 20, Niet te geloven, in graden. oktober, hè? Ja, in, in september, hè? In september. In september, ja. Eh, uh, uh, uh, wat, wat, wat, iets met roken had het ook. Hè? Ja, dat is, is stoptober, dat, stop -st dat is de maand van stoppen met roken. Alleen uh, met stoptober ben ik gestopt. Jij bent al gestopt? Ja, ah, ja ik rook al lang niet meer. Ik ben er nooit aan begonnen, dus dat schiet ook op. Nee, laatst we, werkelijk, ik, uh, kwam het rook uit de oren, maar dat had niks met de bak te maken. Zo is dat, ja. Hallo, jongens. Ja. Zijn jullie een beetje klaar voor muziek ook? Want ik zit hier maar in, ik maken. Dank je nog wel voor de koffie, Willem. Het ja, is voor voelt lekker, jongen. Het ja. is een heerlijk bakkie, hoor. Ja, ik. Heb je goed uh, gedaan? Ik, uh, ik uh, ja, hè. Heb dus. je nou zelf die koffiebonen gemalen of heb je koopjes gaan malen? Nee, nee, nee. Dat zijn, uh, dat zijn nieuwe koffiebonen. Dat is, dat is nieuw van, uh, van Egberts en dat, dat zijn scharrelbonen bonen. Ja, ik zet gewoon het kopje op tafel. Oh, leuk, nee, die oh, bonnetjes, die leuk. zien dat. en Wat kan je die kopen? Kan je van de broek kopen ik hoor. mag geen reclame maken bij Albert Heijn. Nou, nee. Bij Albert Heijn ook? Bij wie? Ja. Bij, uh, bij Lee. de Lidl? Bij de Delk van de Bloek. Aldi of Aldi? Delk van de Bloek. Al die bonen? Al die bonen van van zijn de gemalen? Dat vertel, ik, dat vertel ik allemaal gewoon, want ik vind gewoon... Uh, ja, je moet elkaar toch... Uh, uh, maar toch nog wel een beetje helpen, zeg maar. Hè? Wat gaat er nou gebeuren? Nee? Nou dat... Het oh, zijn geen logica's. Het die blok? leuk hoor. Voor oh, nee, de grap. De mag je nooit vergeten. Blok? Nee, dat is niet Het nee, nee, nee, die Blok. Nee, dat is dat is die Piet nee, Rome. Nee, nee, nee, nee, nee dat is die. Alleen nee, hey, nou, met zijn. jongen waar, toch? Nou, luister maar. Mammet al dadelop Bloemendaal. Ja. ja. Yeah. Die, die, die, die ken die ik wel. Die ja. Adele.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 De en de Turk die tussen ons verblijven. Naast de liefde is de kurk waarop we alle drijven. In, we winnen op, ja! op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, te helpen, Ja! We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, te helpen, Mensen deelt samen brood, helpt elkander in de nood.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 We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Dat was inderdaad nou, met Adele heb... Bloemendaal. Ja, ja. Pieter ik heb, een, Reuma. ik heb een buurman, Willem. Wie? Ik heb een buurman. Echt waar? En die helpt ook reuzen. Wat helpt die, die? Die helpt altijd zo goed. Ja? Die heeft mijn hele tuin aan de vernieling geholpen. Ach. Ja. Ho hoezo dat? En ik had allemaal mooie perkjes gemaakt. Ja? Harm had me geholpen. Ja, ik, ik had een heel mooi perk gemaakt willen met een watervalletje in de vijven. Ja. Met kikkertjes. Ja? Met? Kikkertjes ook. Kikkertjes. En toen heeft die buurman die heeft zomaar beton in onze vijven gestort. Hoezo? Nou, hij wou die vijven niet. Ja, maar dan stort je er geen beton in de vijven? Ja, hij wel. Heeft die buurman he ook nog een, een andere naam als buurman? Heet nou, je, heet ik zal buurman? maar niet zeggen hoe die heet. Nee. Nee, dat zal nee. het niet doen. Nou, en nu? Nou, ja, nou hebben we geen vijven meer. Maar nou hebben we wel, hebben we dat zijn die perkjes hebben we wel kunnen herstellen. Dan kunnen we opgebeld met de directeur van het Keukenhof. Ja. Yeah. En die zei van ik stuur wel even een vrijwilliger, een tuinman. Yeah. Je hebt toch tijd over? Mm -hmm, mm -hmm. Nou nee dus hoor. Want we oh. zijn erg uh, bezig alweer met het, uh, het ontwerp van volgend jaar, 2019 keukenhof. Daar yeah. zijn ze alweer mee bezig. Ja, yeah wordt weer heel mooi hoor, kom ook te helpen bij je. Ja, ja. Een uh, narcisse. Hé? Nooit de narcisse. Die buurmannen zijn narcist, Zij, zijn ze nou? Ja, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Goed. Nou ja. Nou, interessant, goed ja, verhaal, lekker kort een, en zo. En even, heb een je... uit, even een uitstapje was dat. Een uitstapje, nou, dat noem ik een wereldreis. Een wereldreis? Ja. Oké. Okay, okay. Goed. Uh, ik wil even stilstaan bij het moment dat. Sta, sta nou een keer stil, jongen. Oh, sorry, neem nu waar ik. Ja. Als ik zeg. Q65, wat zeg jij dan? En dan ja, heb ik het even tegen Charles, hè? Q65, dan zeg ja. ik uh, Joop uh, Roelofs. Joop Roelofs, ja. En maar, ja uh, net als van Koos Albers hebben we van uh, Joop hebben we afscheid moeten nemen. Ja. Want hij is niet meer RIP, oftewel rest in peace. Rest oftewel, in rust peace. in vrede. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja het was een, uh, in, in, toch een icoon um, uit de nederbied... Ja, ik vind er gewoon. Uh... Ja, ik wil er even bij stilstaan. In ieder geval even een nummer draaien van uh, Q65. Een, uh, een van de bekenden, zijn me een heleboel bekenden natuurlijk. De live-highlight. Ja, precies. Luisteraars ook al het berichtje van... Uh, af en toe vallen wij eruit. Je hoort een hikje. Uh, ja. Ja, onze excuses ervoor. Wij kunnen er weinig aan doen. Ik denk dat het gewoon komt dat er ja, gewoon heel veel luisteraars zijn. We uh, beginnen met mensen spontaan te hikken allemaal. Ook, ja. Ja. Ja, ja, ja. Dit berichtje kwam trouwens van uh, de plaatselijke slijter hier. Okay. Ja. <lacht> zeg, We gaan richting de klok van uh, 11 uur. Ja, dat heb jij helemaal goed gezien. Dan vijf over elf uh, hebben we dus een gesprek met... Uh, ja, de, de meneer die gaat over uh, uh, het Sinterklaas gebeuren in Zaandam. Ja. ja. En uh, die gaat ons bijpraten over die hele zwarte pieten affaire, over roetpieten en uh, ja en, en, en echte zwarte pieten, zeg maar. Ja, ja, ja. Want ja, ja, ja. elk jaar is het weer hetzelfde gezeur hè, met, die, met die. Ik word uh, uh, uh, helemaal. Uh, ja. uh, deze meneer die, uh, die is uh, bijna, ze werkelijk waar Willem, want hij organiseert een. Uh, uh, Groot feest altijd in, in Zaanstad uh, voor, voor, uh, voor, de, voor de jeugd, zeg maar. En er wordt, wordt een, uh, op, het, op een groot plein in Zaanam wordt een, uh, een enorme tent opgezet... en dan kunnen dan kinderen uh, uh, Sinterklaas komen vieren. En Sinterklaas ja. komt er natuurlijk ook naartoe en zo. Ja. En uh, nou, we willen ook het geval dat... Nou, we gaan straks horen. Ja, straks we horen wel. Uh, ja. Uh, nee, ja. ja. Ja, zo dat tot de klok van 11 uur dan. Uh... Even een stukje muziek, want dan kan Sinterklaas ook even bij komen. Want die komt uh, straks uh, misschien ook nog wel binnen. Komt goed. Goed uur Twente. <middels> Dan, uh, ja, een paar seconden nog aan het uh, reclame, journaal en reclame. En daarna zijn wij er weer terug. Toch? Nog een klein stukje. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.